Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland zegt dat Oekraïne vannacht heeft geprobeerd een aanval te plegen met drones. Met als doel het doden van president Poetin. Zo'n aanval op het regeringsgebouw van de Russen, het Kremlin, is ongekend. Zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp... Maar wie erachter zit, is niet duidelijk. De ene zegt dat het Oekraïne is geweest... dat het misschien een symbolische daad is geweest om te laten zien wat ze kunnen. En aan de andere kant heb je mensen die zeggen van... ja, uh, dit, is, dit is zo onwaarschijnlijk en het zijn allemaal net te mooie beelden. Het zou heel goed zijn dat Rusland hier zelf achter zit. De president van Oekraïne, Zelensky, zei eerder vanavond dat zij het niet hebben gedaan. Bij werkzaamheden aan het oude CNA-pand in Zijst is een man omgekomen. Hij was bezig met het plaatsen van nieuwe kozijnen. Een etalageraam zou van een stelling op hem zijn gevallen. De man overleed ter plekke. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk. De problemen met lege schappen bij de Albert Heijn lijken voorlopig nog even aan te houden. In Tilburg hebben inmiddels ook de uitzendkrachten van het distributiecentrum zich bij de stakers aangesloten. Het zijn vooral Poolse uitzendkrachten. En dat is opmerkelijk, zegt de vakbond. Nou, dat is echt wel bijzonder. Uh, ik denk niet dat er erg veel stakingen in Nederland uh, ooit zijn geweest... waar uitzendkrachten een dominante rol hebben gespeeld. Volgens de vakbond voelen de Poolse mensen zich totaal niet gewaardeerd. En het barbiersvak is populair. Zie je op TikTok aan de hoeveelheid tutorials en aan het aantal zaakjes dat je tegenkomt in de buurt. Maar een traditionele koppersopleiding die sluit niet helemaal aan bij wat deze gasten willen leren, zegt een opleider. Absoluut niet wat ze willen, want het is eigenlijk een hele, hele cultuur geworden nu. Hè? Die uh, kleden zich op een andere manier, die uh, communiceren op een andere manier en die willen gewoon lekker bij die groep horen. Daar hebben ze toch uh, meer behoefte aan dan tussen de dames staan en uh, lang haar opsteken. En daarom zijn er nu verschillende opleidingen, speciaal voor jongeren die gediplomeerd barbier willen worden. En wat ze gaan leren, dat gaat verder dan een beetje de puntjes knippen. De massages en scheren en feets, uh, al die korte kapsels en de wenkbrauwen doen. Weet je, ook veel meer op het uh, uiterlijk van de man. Het is een hele beleving. Uh, het is niet, niet te vergelijken met de gewone kapselopleiding. Het weer dan nog vanavond of vannacht helder. Het koelt flink af. Morgen vrij veel zon, dan een warme dag, 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de snelwegen prima doorrijden momenteel. Alleen de N208 is dicht van Haarlem naar Sassenheim tussen Lissen en Sassenheim Centrum. Het komt doordat er een kapotte bus is gestrand. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Houd van oud albums. Albums die we niet mogen en kunnen vergeten. Welkom luisteraars bij die tweede uur van Goud van Hout albums. Dit uur ga ik met Pieter Hoesnext van The Hoop bespreken. We hoorden net Baba O'Reilly. natuurlijk heel bekend denk ik door het intro met de synthesizers. Hè? Ja, dat is interessant. Volgens mij was hij al van jongs af aan bezig met uh, elektronische uh, gadgets. Met onderzoeken, uh, van ja. het onderzoeken van geluiden. Maar dit is dus een... Uh, dat wist ik eigenlijk niet. Wist je dat? Het is dus een combinatie van Maher Baba en Terry Riley. Nee, nee, nee. nee. Wat heeft Terry het Riley gedaan? het zijn dus zeg maar ja. de filosofische de muzika muzikale inspiratiebronnen van, van The hoe of van Pete Townsend. Ja. Heeft hij samengevoegd tot Baba O'Reilly. Uiteindelijk uh, wordt gezegd dat het een heel actueel nummer nog steeds Dat is een soort... Um, ook wat je hoort, Teenage Wasteland... dat komt erin voor, hè? we're all wasted. Dat ja, gaat... Dat ja, gaat ja, uh, ja, ja. naar aanleiding van... Um, Concert in Woodstock... en ook later Isle of Wight. Redenp. Ja, ja. Thousand ja. zag... Hoe eigenlijk de jeugd omging met drugs. <laughs> ja. en uh, ja. zichzelf eigenlijk uh, ja. Ja, slecht voor zichzelf zorgde. Ja, door okay. heel veel drugs ja. te gebruiken. Resident, en ja. Als ja. ze dan weg waren, zag je dat festivalterrein. Ja. een enorme band. Zeker. Een enorme ja. troep. Ja. En het was een beetje een klacht tegen, oh, okay. ja. uh, tegen de mentaliteit. En, uh, de, ja. Ja. Vandaar dat uh, Teenage Wasteland. Dat was ook de werktitel van het nummer: okay. ja. Teenage ja. Wasteland. Ja. Want misschien moeten we daarom ook een beetje teruggaan op uh, ja, hoe is het, het album naar boven gekomen. Is, hè? Eigenlijk is, uh, het is het dus vijfde studioalbum, hè? na Tommy eigenlijk. Ja, en na Tommy heb je natuurlijk een groot probleem. Hè? Hoe gaan we dit succes evenaren of zo? Gaan we weer een conceptalbum maken en dat soort zaken? En dat heeft uh, Piet Townsend wel geprobeerd, maar het is uh, op een gegeven moment toch een beetje stuk gelopen. Ja, was en, dat niet een soort rockopera die, waar die toch in principe uh, eerst mee wilde beginnen? Ja, hè? Livehouse-project of zo, De uh, livehouse, worden... ja. Ja, ja, ja. En, maar dat is, dat is, blijkbaar niet gelukt. Daar hebben ze mee gestopt. Maar een hoop van dit soort nummers, die we op deze hoe's next horen, komen daar toch ook wel vandaan, ja. Ja, want het, eigenlijk was Tommy ook geen hoe-album eigenlijk, hè? Hoezo niet? Ik vind uh, ja, de hoe was uh, stuk slaan, ruige muziek, hè? My Generation, en dat soort zaken. En ineens kan Tommy uit de lucht vallen, ja. Ja, bijzonder. Eigenlijk, ja. En hoe ga je dan nou verder, inderdaad, ja? En ik heb begrepen dat, dat hoor je ook een veel dat dit, dit album is eigenlijk weer een beetje terug naar de roots. Ja. En ze zijn natuurlijk ook een van de betere uh, hoe albums ja. ja. Absoluut. Kijk, Tommy is natuurlijk een meesterwerk, maar het is een dubbelalbum waar je echt een hele zit. Ja om iets te noemen. Dit, nu, dit album is iets korter dan 45 minuten. Dat is een ideale lengte... Yeah. voor de album. Hè, want ze Zeker, hebben het vorig jaar ook... 20, in het ja. kader van een andere plaats... voor de Stoots gehad over... de ervaring van een, van een album draaien. Zeker vroeger nog. Ja. Kant 1 en dan omdraaien. Einde van kant 1. Dat was ook iets waarover nagedacht werd. Hoe eindig Tuurlijk, ja. omdraaien. En hoe begint kant 2. Ja. En uh, dit is eigenlijk... Uh, ook weer zo'n prachtig uh, album geconceptueerd als twee plaatkanten met de, met de goede ja, lengte, ja, met de goede ja. opbouw. Ja. En dat is, uh, maar het is ook echt een rock'n'roll, uh, vind ik wel, album eigenlijk, hè? Zeker. Ja, ja ook al vanwege Kies Moon, er, er, er wordt ja, vaak gezegd zijn, dat het ja. een van zijn beste ja. albums is waar hij op drumt. Dan ja, ook in... de gitaar van Piet Townsend. Dat, dat, echt dat uh, standaard van Bam, en dan gaat hij weer inderdaad. Ja. Zeker. Echt ja. mooi, ja. Ja. ja. Daarom met Baba O'Reilly. Het, het begin is niet echt... Uh, uh, de hoerachtig inderdaad. Hè. dus Alleen op een gegeven moment barst het weer los. Dan hoor je echt die gitaar en die, drums, die komen weer helemaal los. Ja. ja, ik vind het begin wel... wat mij betreft zou het kunnen passen bij een rockopera. hoe ja, begin je een rockopera. Dat is zoiets ja. van... Nou, je, je werkt de interesse van... Van het publiek. Ja, wat gaat er gebeuren? Ja. En uh, dat heeft ja, dat moet even op gang komen. Dat, uh... Maar ja, tegenwoordig wordt nogmaals wordt gezegd van wat toen uh, de asset was, uh, de, de LSD, ja. is, is nu de. Dat heeft Roger Daltry nog kort geleden geloof ik in een interview gezegd: is nu de sociale media. Waarvan ja. hij en Daltry zeggen: Jeugd, uh, leef je eigen leven. Ja, oké. Okay. niet te veel in die sociale media, want dan word je ja. geleefd. Ja, Want hè, dan ja, word je, ook je, nou ken, ja, ja. je kent de bekende bezwaren ja. natuurlijk, hè, dan word je gewoon een onderdeel van, van uh, alle al verhalen van algoritmes. En, ja. Dus dat, um, daar zijn ze um, volgens mij nog steeds wel blij mee, met, uh, met dat nummer. Met de boodschap van toen wel, en, en, en ja. nu. Ja. Nou, nou, dat is zicht, ik kan me iets voorstellen, in plaats van LSE gewoon social media. Daar zijn ze ook dag en nacht mee bezig, hè? Ja, ja de vlucht in iets anders. Ja. Als in tegenstelling tot zelf gewoon... Uh, Dat vind ik social nou, toch nee. wat, wat moeilijker, inderdaad. Want dan zoek je toch herkenning... of je zo... Ja, die, die plusjes en die hartjes en zo. Dus, uh, ja. Lijkt me ook moeilijk, hè? Goh. Nou, hier wat. Wat volgende nummer is uh, Bargain. in the middle Dat is toch wel een laszong. Alleen het gaat dan over God en niet over een vrouw. Ja, het kan ook over een vrouw gaan. Of over een spiritueel leider. Ja. Of over een vrouw. Ik vind het altijd wel aardig dat het tot nog twee kanten uit kan. Ja, ja. dat je zelf mag kiezen of zo. Het ja. kan wat kan betreft ja. beide. Ja. Maar de drums van Kies Moon, dat moet gewoon... Ja. Dat schijnt echt... Sorry, even een stapje terug. te zijn. Ja, het kan ook een vrouw zijn. Dus ja. Ga je een vrouw gelijk aan God stellen? Ja, dat mag natuurlijk. Uh, nee, maar het kan Ik bedoel, je weet, de liefde van mensen Gaat naar spirituele dingen Of, ja, naar, ja. of naar aardse ja. dingen ja, okay. Dat is algemeen bekend Dus je kan, ja, het, kan het kan dus twee kanten op ja. en ik denk dat dat ja. uh, misschien wel leuk is dat het een beetje, als je een beetje maar jij denkt, ik weet niet of, of zij zo echt met spirituele leiders bezig waren, ja Pieter Townsend denk ik wel in, ja, ja. die zit wat meer in de ja, maar, maar niet oh, geloven ja. met god nee, was, was, uh, was wat eigenlijk, eigenlijk ja. ja. wat, wat is er nou, is er iets meer inderdaad, ja, ja. want Pieter Townsend die geeft ook aan dat dit toch wel zijn favoriete nummer is nou. echt? Ja. Ja. ja en dan ken je het uh, nummer uh, Love Ain't for Keeping ja. eigenlijk over de joy of physical love, the power and nature, and the need to live for the moment. Ah, ook wel mooi. hè. dat ja. goed? Ja. Hoorde ook bij de Rock live house hè? Ja, misschien was het toch wel een mooie uh, conceptalbum geweest, hè, live, ja. ja. Zou het mij. we even nog uh, een Tommy uh, een opvolger kunnen maken? We hebben ze toch namelijk California? Komt hier hierna, California? Naar dit album? Ja, over? volgens mij wel, oh, ja. ja. Maar die heb ik eigenlijk nooit goed beluisterd, ander. Ik ook keer. niet. Nee, hè? Het nee. wordt tijd, Wim. Moet ik misschien <laughs> toch maar doen. Want ik had dit allemaal eigenlijk ook nooit goed beluisterd. Behalve dat natuurlijk twee mm -hmm. geweldige nummers waar we Radio iets niet voelden kennen. Natuurlijk uh, live ook heel erg uh, blijvertjes. Maar Barringer maar... vind ik ook een heel mooi nummer eigenlijk. Ja, voor, ook voor mij een verrassing, inderdaad. Maar inderdaad, er wordt gezegd door de. Ja, uh, tussen haakjes. Uh, Kenners, dat is een van de beste pop, mooie rock roll albums is inderdaad, ja. Maar ja. ja. 1971. Ja, ik wil het graag geloven, dat het een van de beste pop-rock albums is. Eigenlijk voornamelijk omdat de hoe weer teruggaat naar zijn roots eigenlijk, hè. En dan gewoon een, gewoon keihard en mooi en goed rock roll album neerzet, ja. Ja, ja. Met ook wel met, met, met een goed verhaal erachter. Hoe bedoel je dat? Nou, met, met de, de verhalen zoals Baba O'Reilly, waar we het net over hadden, dat er toch uh, dat er een boodschap achter zat. Ja, oké, okay, maar dat is dan meer per, per nummer. En niet voor het hele album of zo. Nee, minder voor het hele album, dat toch. Het ja. komt nog wel terug. Ja. komt nog wel later ook wel. Uh, komen er wel uh, dingen terug die, die filosofisch die wat verder gaan. Ja. Maar uh, Zoals dit nummer waar we nu, waar we nu zitten met uh, Love Aid for Keeping, dat. dat wat, wat is daar de strekking van, Pim, volgens jou? Nou, wat ik net zei... Uh, het gaat eigenlijk over de joy of physical love, hè? Sex zo. The power of nature... and the need to live for the moment. Ja... Ah, Want het ook. is een kort nummer, het is een mooi nummer. Eigenlijk ook eentje, een van de weinigen die geen synthesizers gebruikt. Ja, ja. Dus dat ja, is ook wel mooi. Het ja, ja, Eind ja. For Keeping, je moet het geven. Je moet iets ja? wat je in je hebt, iets goeds, moet je, ook, moet je ook geven aan de rest van de wereld. Ja. Love eentje For Keeping, ja. Ah, ja. Dat is gewoon een hele mooie universele boodschap, vind ik. Ja, ja, nou, dat is zo zeggen. Heel anders dan My Generation, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja, dat is een soort nihilistisch, my generation. Yeah. I hope I die before I get uh, old, ja. Uit ja. ja. ja. Maar ze waren wat ouder en wijzer geworden. Dus, ik geloof het ja. ook, ja. Volgens mij ja. heeft hij ook wel eens gezegd... nou, ik had niet gedacht dat ik zo oud zou worden... of dat ik nog zo oud dit soort nummers zou schrijven. Maar dan krijgen we een nummer van uh, John Entwistle, de bassist. Met, met zijn bekende zwarte humor altijd. My wife, ja. even pauze van de boodschap. Hè? Dit is gewoon een soort grappig uh, zwartgallig. Ja, maar het wordt er ook wel ja, gezien als een van de hoogtepunten van het, van het album. Nee, toch niet? Nou ja, kan. Dus wat je, wat je de individuele luisteraar daarvan vindt. Maar de, hij speelt trouwens ook Horen op dit nummer, hè? John Entwistle. Okay. Ja, ja. Dat is ook die speciale sound die, ook Tommy, die ik to, op Tommy zo goed vind. Op Overtuur, die, die ja, horen. Die horen inderdaad. Ja. Echt bijzonder. Zou die ook van hem zijn dan. Ja. Maar het gaat er dus zijn vrouw verdenkt hem van overspel. Ja. En meteen is, is hij zijn leven onzeker. Oh. En daar gaat het over. Hij moet vluchten voor zijn vrouw. Want als die vrouw, hij heeft niks gedaan, maar hij is alleen een dag, een dag weg geweest van huis. Door die weer thuis te komen. <lacht> dat is eigenlijk een beetje een soort. Uh, dat is wel triest, inderdaad, ja. ja. Een, ja. soort, een soort leuk tussenpunt met, ja. met een beetje humor. Ja, want muzikanten zijn ook gewoon mensen eigenlijk... Hè? met een vrouw, ja. kinderen en zo, een gezin en zo. Ja. Iets ander leven dan wij. dat geloof ik ook wel inderdaad. Ja. Maar is het ook niet hoe je een album opbouwt... waar we het, voor, waar we het vorige keer over hadden? Mm -hmm. na, na een aantal nummers, zoals bijvoorbeeld... ik noem het White Album, Why, do it on, why Don't We Do It On The Road? Mm -hmm. Zo'n niemand dat ja. komt er even tussendoor... Als een soort pauze. Yeah? Als een yeah? soort pauze kun je yeah. de rest, want hè, dan kun je okay. daarnaast kun je I Will en Julia, dat zijn wel best wel zware nummers waar yeah. je echt diep gaat, en dan heb, je, dan heb je gewoon af en toe eventjes ademruimte nodig. Ja, ja. En dat is oh. My Wife dat zie ik ook een beetje als okay. even relaxen, yeah. gewoon een nummertje over een grappig nummer, <laughs> over een man die bang is <laughs> dat de vrouw hem in elkaar gaat slaan. Maar het is heel bijzonder dat John Envis al een nummer schrijft. Dat de meestal is het natuurlijk Piet Townsend, hè? Ja. ja. Maar hij heeft toch ook een paar solo-ombords gemaakt, of meerdere. Echt waar? Ja, zeker. Piet Townsend. Ja, ik weet alleen een nummer op Tommy dat hij dat geschreven heeft, ja. Dat uh, was een beetje vaag. Uh, maar ook nummer, uh, nummers als ja. Boris is de Spider. Dat is ook van hem. Oké, ja. je ook zelf. Het yeah. zijn allemaal een beetje uh, grappige nummers. Een beetje ja. humoristische nummers. En, uh, ik moet denken aan Bill Wyman, die heeft dus ook uh, van de Stones, die heeft ook iets van vijf, zes soloalbums gemaakt. Ja. ja. Ze moeten ze opzoeken. Ik denk dat John Entwistle. Oké. Okay. die komt ook aardig in de buurt hoor. Zoveel toch? Ja. Oh, nou, dan gaan we zeker eens opzoeken en ja. uh, dus luisteren. Ja. Want dat is ook doen. best wel een aparte en mooie stem wel. Ja. ja. ja. De Ox wordt je ook genoemd, hè? John and wissel De somewhere. Ox. Ja. De Ox, oké. Okay. De, de OS. Ja. Ja, oké. Okay. En waarom, er zit daar nog een verhaal achter? Dat weet ik niet. Oké. Okay. Maar, ehm. Uh, ja, stuwende bassound. Ongelooflijk. Ik weet denk niet of, of dit nummer zo'n echte stuwende bassound heeft, hoor. Nee, ik denk dat het niet zo is. Nee, nee, het is echt zijn nummer. Ja. Het zijn uh, meer als. Uh... Maar hij laat horen dat hij uh, meer kan dan een bas, wat je zegt, die hoorn en zo. Ja. Ja, ja. ja. Dat is heel knap, hoor. En dan komen we bij een lang nummer. Voor 6 minuten 14. De zong is over. En nu je Nico Hopkins eraan geland, hè, want die speelt die prachtige piano, uh, okay. dat hele weemoedige pianothema. Ja. Dat is wel echt ja. onafvolgbaar goed hè. Hele dat mooi, is mooi hè, want er, de zit, de zet, ja. in dat, er zit een soort tegenstelling of een soort dubbel uh, verhaal aan dit, dit ja. nummers, Dat lees ik ook. En dat hoor je ook wel, want het is weemoedig en opgewekt tegelijk als je het nummer okay. hoort. Ja. De boodschap is ook opgewekt, maar het thema stemt heel erg, een soort van droevig, qua, qua muziek. Yeah. Maar ze slagen erin om, om die beide gevoelens in dat nummer te laten oh, okay. weer klinken. Yeah, yeah. En dat doen ze ook doordat ze het afwisselend zingen. Daltrey zingt een stuk en Thousand zingt een stuk. Yeah, en, zwanger, uh, daarmee first, hebben ze yeah. ook uh, geprobeerd die afwisseling tussen droevig en hoopvol. Yeah. En dat gaat steeds heen en weer. En dat maakt het nummer zo interessant. Okay. Doe ze ook iets met de dynamiek van zacht en hard en zo? Dat zou kunnen, ja, maar het is ook vooral de, dat ze het met z'n tweeën zingen en de, en de wisseling van, van stemming. Je, kun, je okay, kan, yeah. je kan uh, op beide sporen zitten, je kunt het ook opgewekt vinden yeah, als je het erin yeah. wil horen. Het is een print van Escher waar je zon en maan hebt. Je kunt of de zon zien... Ja. en dezelfde okay. of de maan. Ja, ja. Dat, is in, dat is in dit nummer ook. En, uh, Zeker. Ja. Dat vind ik mooi. Nu hoor ik van jou dat het dus ook... De, nog het verhaal erachter zit, nog extra... dat ja. 1000 ja. ook een beetje met twee verhalen zit. Ja. Het aardse... het aardse Dat is mooi gezegd. Dus dat ja. past er heel ja. mooi bij. Zeker, ja. Ik vind het vooral een droevige zong, Maar uh, nu ik weet dat het ook een opgewekte kant heeft kan ik er makkelijker Twee, naar vanaf. luisteren. Ja, Oké, okay. ja. Ja, het ja, is toch ongelooflijk wat hij erin inderdaad. En vroeger dacht ik altijd dat Roger Dolter alles zong. Ja. Maar sinds een jaar of vijf of tien hoor ik... Uh, Pete Townsend steeds meer zingen inderdaad, ja. En die heeft ook wel een aparte mooie stem. Als je het eenmaal weet, dan hoor je het heel goed. Inderdaad. Dan hoor je het pas, hè. Het is legal matter, dat is Pete Townsend. ja. Sunrise vind ik het mooiste van ja. de hoeja. Ja, ja. Waar staat dat op dan, Sunrise? Ook uh, who, uh, who Sells Out, yeah. Yeah. out? Okay. ja. Who Sells Out, oké. Ja, was ook een andere kandidaat voor dit uh, gesprek, maar... kom nog. Ja. Maar omdat dit toch wel als een groot baanbrekend album wordt gezien, dachten we nou, laten we dit eens bespreken, ja. dat En ik vind wel. het ook leuk, het is weer wel andere muziek. Ik heb het nog nooit zo goed beluisterd, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik ook niet hoor. Nee. En hoe meer je erin je verdiept, hoe meer je, hoe, hoe meer je het gaat waarderen. Dat is natuurlijk ja, eh, hoe meer je, pui... je hoort er inderdaad. Dat geloof ik ook, ja. ja. En leuk als je dan nog een beetje opziet, opzoekt wat die uh, nummers allemaal betekenen. Wat uh, ja, impact is en zo. Dat is uh, erg leuk. Want we komen alweer bij uh, kant B: hè? Getting ja. in tune. Cards I'm playing. I can't pretend there's any meaning hidden in the things I'm saying, but I'm in tune, right in tune. I'm in tune, and I'm gonna tune. betekenis hebben, hadden we het net over. Het kan ook ja. gewoon getting in tune zijn. Ja, inderdaad. Ja. Wat het, ja. wat het uh, niet meer dan dat. En het kan ook zijn uh, getting in tune in een breder verband. Ja, moet ik maar het feit maken. dat het, ja. de song is over, nog even uh, terug naar dat hij zowel weemoedig als en tegelijkertijd opgewekt is, ja. dat is natuurlijk dat toch is wel een, ja, ja, klopt. gegeven. Ja, dat kan je zeker duidelijk horen, Ja, ja. ja. Maar de, de, de laatste drie vind ik ook erg mooi hoor. Getting Mobile, dat vind ik toch wel een apart nummer hoor. Daar moest ik heel erg aan wennen, ik ja? vond eigenlijk kant 1 ijzersterk. Ja? Hoewel ik altijd de songs van John Entwistle wat sneller vergeet. Het gaat mij toch echt om 1000. En kant 2 vond ik, behalve natuurlijk Won't Get Fooled Again, want ik een geniaal nummer vind. Ja. Vond ik, ik vond kant 2 wat, wat zwakker, maar jij dus okay. niet. Nee, ik vind oh. Getting Mobile, Behind Blue Eyes, vind ik ook een heel mooi nummer. En we ook het Voelde kennen dat is ook een heel belangrijk nummer. Ja. Ja. Ja, ja. Maar dit is eigenlijk een, een simpel nummer in uh, Going Mobile. Het zegt ook over The joy of having a mobile home and being able to travel. The open ja, road. Ja. Het is gewoon wat ja. het is en ja. niet meer ja. dan nee. dat. En het wordt door Piet gezongen, hè? Ja, klopt. Ja, die zingt het allemaal, ja. ja. Maar ik vind het niet echt een. Uh, als je het nou vergelijkt met. Uh, ja, ik heb Met Bargain ja. of zo. Ja, klopt. Inhoudelijk wat minder, ja klopt ik, ik vind het een, een leuk tuntje, het, ja, het spreekt mij wel aan. Over! En dan natuurlijk het laatste nummer. Lang nummer van 8 minuten 32. Won't get fooled again. Tja, wat moeten we daarvoor zeggen? Ja, ook Cotton. weer die synthesizer natuurlijk. En dat, dat, dat Lekker te graag en zo, hoe, hoe nummer hè? Ja. Hoe. is je daar ook op drumt. Ja. Ongelooflijk goed. Onafvolgbaar zoals alleen hij dat kan. Ja, dat zijn wel mijn twee favorieten. Er wordt sowieso gezegd dat Keith Moon op deze hele plaats ge geniaal drumt. Maar dat is vooral dit nummer en Bargain, denk ik. Ja. Maar uh, wat is het verhaal van One Get Fooled Again? Wat, wat, waar gaat dat? Uh, gaat het niet over uh, rebellerende jongeren? Over uh, ja, protesten? Ja. Wat ik wel lees, dat het eigenlijk het laatste nummer is. Wat uh, Dermar Keith Noon live met de band gespeeld Ach, heeft. ja. Maar het is eigenlijk ook een livehouse uh, nummer geweest, en dat is gebaseerd eigenlijk toch op zijn uh, relatie met zijn, uh, ja, zijn spirituele leider, Mea Baba, en dat laat zien hoe je toch wel uh, spiritueel verrijkt kan worden door uh, een combinatie van de, de band en het publiek samen, mm -hmm. dus die je toch uh, door die combinatie toch hoger op kan tillen. Ja. Hij, zegt, uh, hij schreef het over uh, als deel van het Livehouse-project. Hij wil eigenlijk een film uitbrengen, Pete Townsend, over een futuristische wereld. waar de, people, waar de mensen slaven zijn, ja. maar waar ze gerekt worden, gered worden door een rockconcert. Ja, volgens mij zit het toch Hij schreef het, het over een revolutie, ja, dat kan niet anders. Nee. Maar uh, het is eigenlijk over de. Ik lees hier zelf over, de, over het failliet van de, van, de, van, de, van de jaren 60, van de revolutionaire jaren 60. Oké. Okay. Het failliet daarvan. En uh, omdat ze wel uh, goede denkbeelden hadden, mm -hmm. maar ze hadden geen goed plan volgens 1000. Ja, okay. Daar is er niks ja. van terechtgekomen. Maar zegt hij dan eigenlijk, ja, bij als willen we niet meer belazerd worden, hè? we weten nu beter. We willen een nieuwe wereld, maar ja. uh, we, we blogen ons helemaal suf en we gaan wat produceren, <laughs> maar we weten, niet, we weten niet hoe die nieuwe wereld we hebben, We besteden uit te weinig energie aan die vormgeving van die nieuwe wereld. Ja, uh, oké, okay. ja, ja, ja. Ja. Dus die, dus die song was wel anti-establishment, maar uh, die revolutie gaat het niet worden. Nee, toch Die in de jaren zestig ja, ja, misschien ja, ja. eraan zat ja. te komen. Ja. Ja. Ja. ja. laten we gewoon eens lekker luisteren en toch eens uh, Interessant over nummer. nadenken over de teksten en zo. Gewoon eens nog eens opzoeken en daarna gaan leven. Piet, bedankt. Ja, Pim, bedankt. Ik heb genoten, ik heb het, ja. ik heb het uh, tien keer gedraaid het de laatste, uh, deze plaat, de laatste week. Ja, en, uh, het, het, het einde vind ik ook mooi. Ja. Het ja. indrukwekkend inderdaad. Ja. Ja. Ik denk dat hij afgelopen is, maar dan begint hij weer. Ja. ja, mooi. Luisteraars bedankt en, uh, en tot de volgende keer.